5 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Turkije gaat samen met Rusland luchtafweerraketten bouwen. Volgens president Erdogan gaat het om de S-500... de opvolger van de eerder in Rusland aangeschafte S-400. De aanschaf daarvan ligt gevoelig, maar gaat volgens Erdogan gewoon door. Rusland zal via het raketsysteem informatie kunnen krijgen... over het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35, de Joint Strike Fighter... Amerika levert Turkije daarom geen apparatuur meer voor de vliegtuigen. Maar volgens Erdogan is niet leveren van de gevechtstoestellen geen optie. Nederland heeft voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. Duncan Lawrence zong in Tel Aviv het nummer Arcade. Het nummer was van tevoren al de torenhoge favoriet en kreeg uiteindelijk 492 punten. Na de jurypunten stond hij op de derde plaats. De stemmen van het publiek bezorgden hem uiteindelijk de overwinning...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 Maar volgens SeaWard zijn de migranten aan boord in nood. Ze werden woensdag opgepikt voor de Libische kust. De Oostenrijkse regering is gevallen. Bondskanselier Kurz heeft de president gevraagd... om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De conservatieve Kurz wil niet verder regeren... met de rechtspopulistische FPÖ. Na het schandaal dat vicepremier en FPÖ-leider Strache de kop heeft gekost. De Oostenrijkse kanselier en president praten vandaag verder.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 esos lugares donde buscamos dentro de nosotros para mejorar nuestra comprensión de los misterios de la vida, para ayudar a entender las razones por las que... Mentes, corazones y almas abiertas, para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual, que debemos seguir buscando. Thank you. Just beat it like this. Here we go.